10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. De afspraken in het regeerakkoord moeten worden bijgeschaafd. Als blijkt dat hele groepen mensen veel meer koopkracht moeten inleveren dan de bedoeling is. Dat zegt VVD-fractieleider Zijlstra. Volgens hem zijn de berekeningen van het Centraal Planbureau het uitgangspunt voor de afspraken die VVD en PvdA met elkaar hebben gemaakt. Die komen erop neer dat de laagst er de komende kabinetsperiode licht op vooruitgaan. Inkomens van ongeveer een ton gaan er 4% op achteruit. Dat is het maximum, zegt Zijlstra. Als het dus zo blijkt dat voor hele grote groepen de kooker-effecten veel groter zijn dan die kaders die wij in het regeerakkoord hebben afgesproken, dat zit tussen die 0,5 en die min 4 voor de hoogste inkomens. En als het daar voor grote groepen buiten valt, ja, dan hebben we dus in de uitwerking. Uh, echt iets te doen, want dan klopt het niet met de kaart. Seltra benadrukt dat de CPB-berekening ook geldt... voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft een gevoelige tik op de vingers gehad... vanwege derivaten die zijn opgesteld door ABN AMRO. Een Australische rechter oordeelde dat de informatie die S&P daarover gaf... aan investeerders misleidend was. De derivaten die door de crisis bijna waardeloos zijn geworden hadden volgens de Australische rechter nooit de hoogst gewaardeerde AAA-status mogen krijgen. ABN AMRO zou ervan op de hoogte zijn geweest dat S&P investeerders foutieve of onvolledige informatie gaf, maar greep niet in. Het betrokken onderdeel van ABN AMRO is nu in handen van RBS. De zaak was aangespannen door twaalf Australische gemeenteraden, die samen voor bijna 14 miljoen euro verloren. Australische juristen bereiden volgens de Financial Times... nu miljoenen claims voor in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. In ziekenhuis Tjongenschans in Heerenveen... is een patiënt besmet met de ziekenhuisbacterie MRSA. Het ziekenhuis heeft de intensive care afdeling... en de afdeling hartbewaking gesloten... en een onderzoek ingesteld onder medewerkers en patiënten. De MRSA-bacterie kan bij mensen met een verminderde weerstand... infecties veroorzaken en is ongevoelig voor de gangbare antibiotica. Nieuwe IC-patiënten in Heerenveen worden naar ziekenhuizen in Drachten, Sneek en Leeuwarden gebracht. Zuid-Korea heeft in het zuidwesten van het land twee kernreactoren met onmiddellijke ingang stilgelegd. Onderdelen van de reactoren waren niet goedgekeurd. De vereiste veiligheidscertificaten van 5000 onderdelen ontbraken. De veiligheid van de reactoren op het complex Yongwang is volgens de regering nooit in het geding geweest. De sluiting van de kernreactoren zal in de komende winter tot stroomtekorten leiden, waarschuwt de regering. Zuid-Korea heeft 23 kernreactoren die voorzien in ruim 35% van de behoefte aan elektriciteit. De afgelopen maanden zijn er geregeld problemen geweest met de reactoren. Het weer vanmiddag veel bewolking en enkele buien trekken van noord naar zuid. Later vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Het wordt maximaal 10 graden en de wind draait op steeds meer plekken van zuidwest naar noordwest. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files tot de A2 Eindhoven naar Maastricht. Daar staat voor Maastricht 3 kilometer en op de A28 in de richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam over een lengte van 4 kilometer tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort. Er zijn problemen bij de sporenwegen, want door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Geelserijen en Tilburg. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Taart en vlag uit bij het midden- en kleinbedrijf. Blij als ze zijn met het nieuwe kabinet. Nog één nacht slapen en dan is het zover. Dan gaat Amerika naar de stembus. Het is crisis in de horeca. Als ondernemer krijg je het dan flink voor je kiezen. Ja, ik weet nog wel goed dat we op een gegeven moment... Uh, 16 couverts hadden en dat was iets van... Uh, huh? waar blijven de mensen? Uh, waarom hebben we nog maar 16 vandaag? En het ochtendhumeur van Henk Westbroek, het is 4 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. <middels> Ondanks de publieke verontwaardiging en de krantenpagina's... Uh, die volstaan met de kritiek, is MKB Nederland... helemaal niet zo ontevreden over het regeerakkoord. Volgens werkgeversvoorzitter Hans Biesheuvel... zitten er voor het midden- en kleinbedrijf... namelijk voldoende positieve zaken in. Meneer Biesheuvel, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel ziektekostenpremie moet u dan gaan betalen? Nou, Ik heb geen idee. Daar heb ik nog geen tijd voor gehad om dat uit te rekenen. Want ik ben te druk op dit moment met allerlei andere zaken. Maar uh, ja, ik maak me natuurlijk ook wel zorgen over die discussie die er nu heerst. Want ja, consumentenvertrouwen is natuurlijk op een heel laag niveau. Ja? En door al deze onrust uh, wordt dat er niet beter op. Nee, en dat zijn ook uw leden vermoedelijk die voor een deel de rekening gaan betalen. Ja, nou ja, dat moeten we nog even zien. Hè. Kijk, wij zijn... Uh, ik kijk van, natuurlijk vanuit een ondernemers-werkgeversperspectief naar het regeerakkoord. Ja. En ik vind absoluut dat er uh, grote verbeteringen zijn ten opzichte van het vorige regeerakkoord. Hè. Welke? Nou, bijvoorbeeld, hè, er wordt nu eindelijk zeg maar uh, op een aantal terreinen worden echt hervormingen ingezet waar we al tientallen jaren omroepen. Ontslagrecht? Ontslagrecht, het duur van de WW, maar bijvoorbeeld ook de hele woningmarkt. Er worden aanzetten gedaan om in ieder geval tot een, tot een hervorming te komen... waarvan wij zeggen, nou ja, dat had misschien wel wat verder kunnen gaan. Maar in ieder geval een begin, terwijl de politiek jaren jarenlang heeft geaarzeld. We denken dat dat goed is. Er staat een hele positieve paragraaf over de Europa in. Dat was met het vorige kabinet ook totaal anders. Nou, als u weet... Ja, dat Nederland voor 400 miljard exporteert, ja. waarvan 85 in Europa is... Nou, dat is een belangrijke uh, overwinning, denk ik, die, die nu gehaald is. Maar en, meneer en... Biesheuvel, u bent ook afhankelijk van de koopkracht van mensen. Tuurlijk. tuurlijk en die ja, maar... daalt, behalve dan voor de, voor, de, voor de laagste inkomens. Die gaan er iets op vooruit, maar de rest gaat er op achteruit... en de hogere inkomens, die vermoedelijk veel kopen bij uh, uw leden... die gaan er fors op achteruit. Ja, nou ja, kijk, we moeten één ding goed, goed onderscheiden. Kijk, de, in, in de verkiezingscampagne hebben we ook goed opgelet. Ja. Alle partijen, inclusief de SP, de PvdA, hebben gezegd... ja, na de verkiezingen komt er een regering die zal scherp moeten ingrijpen. Ja. Dat gaat iedereen geld kosten. Dus ja. op zich, dat we allemaal wat inleveren, dat vind ik, uh, in had ik verwacht. Ja. Uh, maar het moet inderdaad wel binnen bepaalde grenzen blijven. Kijk, nee. ik zeg altijd, we zijn het land van de geleidelijkheid. Ja. Uh, we zijn een, nou, dat klinkt soms wel denigerend, maar ik vind het nog steeds een, een, een positief iets. Hè. Die polder of die economie. En we hebben via die geleidelijke weg uh, langzamerhand creëren van draagvlak. Ja, maar, Is in dit land veel gerealiseerd. Ja, maar u zegt kinder, polder, ja. polder, polder, polder. Maar, maar de moment... vakbeweging staat al te roepen vanaf van de zijlijn dat ze er helemaal niks in zien hoor, in dit regeerakkoord. Nee, maar ik... laat maar nou even. Heel even kort mijn redenering afmaken. Dus ja. en wat er nu gebeurt is een aantal schoksgewijze veranderingen. En, en die op zichzelf denk ik verstandig zijn. Alleen ja. het gaat wel erg schoksgewijs. Ja. En wat we doen hè, we repareren zeg maar dak terwijl het regent. En we hadden het moeten doen toen de zon scheen. Ja, ja. Dat is een beetje het probleem waar we nu in zitten. Het komt ja. voor heel veel mensen als een harde klap ja. aan. Ja. En dat begrijp ik. Ja. Maar ik zeg aan de andere kant wel. Kijk de Nederlandse overheid geeft al jarenlang meer uit dan er binnenkomt. De ja. staatsschuld groeit. U kan zo het kabinet in. Want dat zijn de dus nee. allemaal dingen die ik uit de monden hoor van Diederik Samsom en uh, en van Mark Rutte. Nou, maar ik... het gaat mij nu ook even om de polder. Want de polder, die uh, werd geroemd. ook door de uh, leden van dit kabinet en de, de politieke uh, rugnummers 1. En die polder, uh, die, die, die, die is helemaal niet zo uh, uh, rooskleurig. Dat Door de werkgevers misschien wel voor een deel, maar de vakbeweging helemaal niet. Nee, nou, daarom. Uh, is ook verstandig dat, dat uh, het nieuwe kabinet in het regeerkoord heeft opgeschreven uh, dat dat, dat uh, overleg tussen socia sociale partners weer gestimuleerd moet worden, dat men dat weer gaat, uh, positief gaat benaderen. Nou, daar ligt een grote verantwoordelijkheid dus bij ons, maar ook ja. bij de bonden om de... die handschoen op te pakken en nou. een aantal van die dingen echt serieus aan te pakken. Maar vooralsnog maar... lijkt het daar niet op. En uh, als je nou één ding ja. nodig hebt, heb ik altijd geleerd om het vertrouwen in de economie te herstellen, is het ook een stabiel kabinet en een stabiel polderlandschap. Ja. Nee, nou, maar dat ben ik helemaal met u eens. Kijk, en, hebben... en beide. Is niet het geval op dit moment? Nee, nou ja, ik zeg u heel eerlijk. Een week geleden, op maandag, ja. had ik een goed gevoel. Toen dacht ik, nou, hè, snelle kabinetsformatie... dat is een van de dingen waar we voor gepleit hebben. Ja. Uh, duidelijke beslissingen, uh, start met hervormingen... ga niet met de waterige compromissen. Nou, dat is gelukt. En naar nou dit gesprek? Uh, nou ja, kijk, als je nu de onrust in de maatschappij ziet... die ik heel goed begrijp, ook ja. onder mijn leden... Ja. dan zeg ik, ja, is het inderdaad geen handige start die dit kabinet maakt. Ik denk dat veel in de communicatie zit. Ja. En snelheid is leuk, maar zorgvuldigheid is ook heel belangrijk in het leven. Ja. En ik zou zeggen tegen het nieuwe kabinet... ga nou vooral zo snel mogelijk met ons aan tafel zitten en met de bonden. Ja. Laten we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen... Goed. om de scherpe kantjes eraf te veilen, want er kan gewoon niet uh, deze onrust. Tijd blijft nog even in de koelkast. en De vlakken gaan voorlopig nog weer even terug naar de zolder. Nou ja, laat ik zo zeggen. Ik ben een optimist van nature. Ja. Ik ga ervan uit dat het verstandige mensen zijn die nu in het kabinet gaan zitten. Ja. En dat die begrijpen dat deze onrust niet gaat bijdragen aan een stabiel Nederland. Dus ik ga ervan uit dat we snel met elkaar aan tafel zitten. Hans Biescheuvel, voorman van MKB Nederland. Ik dank u wel.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 Ja, dames en heren, voor horecaondernemers is het in deze tijd pompen of verzuipen. Een faillissement is steeds moeilijker af te wenden, hoort u in deel 1 van crisis horeca in een verslag van Marcel Dekker. We, we staan onder veel druk, hè? iedereen wordt helemaal, uh, krijgt helemaal slechte zin van de, uh, uh, van de uh, voorspellingen, het consumentenvertrouwen, allemaal slecht, slecht, slecht nieuws. En ik zou je vertellen, hè, die ondernemers in de horeca die gaan het verschil maken. Die kunnen tegen de uh, uh, berg op. Tegen de wind in kunnen ze een sprintje trekken op hun fietsje. Tijdens zijn bezoek aan de horecabeurs Horecava was algemeen directeur van Horeca Nederland Lodewijk van de Ginte er begin dit jaar al heel duidelijk over. In de horeca gaan er de komende jaren enorme bewegingen plaatsvinden. Met een afnemend consumentenvertrouwen en als gevolg daarvan dalende winsten moet die horeca volgens Van de Ginte het roer nog krachtiger omgooien dan normaal. Een nieuwe horeca voor een nieuwe tijd. Optimisme. Ik uh, blijf uh, wel positief gestemd. Een glimlach, een goede kaart en een eindeloos enthousiasme is een goed begin. Ja, wat dat betreft hebben wij geen klagen uh, op dit moment. Nee, iedere avond uh, zo'n beetje vol, dus... Uh... Maar genoeg is het niet. Succesvol ondernemen in de horeca is houden over misschien wel honderd factoren. Eén over het hoofd zien kan al fataal zijn. Zoals Sven Waal en Geertje Klein vonden. Hun restaurant Coquille in Den Bosch ging op 9 oktober over de kop. Ondanks... Een droomstart. Goed, dat horeca-avontuur van jullie, hè, dat uh, begon een aantal jaren geleden. Zes jaar geleden geloof ik dat het was. Met Mijn Tent is Top, een RTL-programma. Uh, wat, wat was dat voor programma? Um, nou ja, startende ondernemers uh, mochten in een leeg pand... Uh, in vier verschillende steden um, een horecazaak openen... en dan uh, strijden tegen elkaar wie dat het beste deed. Ja, dat winnen leveren natuurlijk de nodige publiciteit op. Maar uh, ook de geldprijs van uh, drie ton, inclusief BTW. Ja, je wordt in één keer uh, heel uh, bekend, inderdaad. Het is heel raar om dat uh, mee te maken. Want in, uh, ja, ik was altijd in de zaak. En op een gegeven moment uh, kom je dan buiten en iedereen kent je. En ook niet alleen in een bos, maar ook in andere steden. En dat is wel heel raar om dat uh, mee te maken. Ja, de eerste jaren, het eerste anderhalf jaar was heel erg heftig. We hebben denk ik iedere dag volgezeten, het eerste anderhalf jaar. En dat is uh, een enorme luxe. Uh, ook heel erg heftig als je net begint. Ik was 23. Dus uh, ja, met vallen en opstaan uh, ja, hebben we de, zijn we de eerste anderhalf jaar eigenlijk wel heel goed doorgekomen. En uh, ja, mooie tijd. Ja, ik weet nog wel goed dat we op een gegeven moment... Uh, voor mij was het een woensdag of zoiets dat we in één keer 16 couverts hadden. En dat er was iets van, huh? waar blijven de mensen? Uh, waarom zijn er maar 16 vandaag? Normaal was het 50. 50. Ja, Ja. Ja, en dat ging toen in één keer heel hard terug. Ja. ja, je moet gewoon aan alle kanten kijken waar je kunt snijden. En uh, wij stonden, omdat wij iedere dag vol zaten met een heel erg groot team. En ook uh, een heel erg volwassen team. En uh, daar hebben wij toen heel erg hard in moeten snijden. Maar dat kost tijd. Je kan niet iemand in één keer naar buiten schoppen. De contracten moeten aflopen, dat duurt een aantal maanden. Dus voordat wij terug waren op een acceptabel niveau, waren we wel een half jaar veilig. En dus ook een hoop centen verder. Maar uh, ja, op een gegeven moment als je veel uh, verlies hebt gedraaid... moet je het wel een keer goed gaan maken. En als die crisis lang aanhoudt, wordt dat steeds moeilijker. Ik heb ook wel eens gelezen van andere deelnemers aan dat programma... Mijn Tent is Top, dat je in die aanloopfase en onder druk van dat programma... en van Herman Den Blijker toch ook een aantal beslissingen neemt... die achteraf misschien niet zo slim bleken te zijn. Zijn jullie daar ook een voorbeeld van? Uh, nou, de allereerste keer dat wij het uh, pand binnenliepen... toen zeiden we van, nou, dat gaan wij hier niet doen. Het is niet onze zaak. En uh, zoek maar iemand anders, want wij doen het niet. En uiteindelijk, ja, omdat je bent uh, uitgekozen van duizend koppels... en ik had er echt wel uh, goed geloven dat we dat gingen winnen... Uh, hebben we het toch gedaan. Ja. Wat je misschien achteraf uh, zonder programma zeker niet zo gedaan had. Ja. Wat was er mis met dat pand dan? Nou, met het pand op zich was niks mis, maar het was groot en duur. Wat doet dat met de rasondernemers? Want dat zijn jullie eigenlijk, ondanks jullie leeftijd wel... dat je op een gegeven moment die sleutels moet inleveren van je zaak. Ja, dat is wel zeer. Ja, als je die sleutels inlevert, dan... Uh, ja, ik heb wel een traantje gelaten. Ja. Vinden jullie jezelf nou slechte ondernemers eigenlijk? Nou, het voelt wel als uh, falen, maar wij weten zelf dat we er allebei de afgelopen jaren alles aan hebben gedaan om die zaken uh, in leven te houden. Dus het is niet dat je jezelf een slechte ondernemer vindt. Nee, dat zeker niet. Maar wel in het duur pand gaan zitten. Wel in het duur pand gaan zitten, ja. Ja, dat waar. En uh, ja, dat is dan misschien toch dat jonge enthousiasme uh, en uh, ja, denken dat dat goed komt. Maar ja, die crisis heeft niemand voorspeld. De beste bedrijven niet, dus uh, ook wij niet. Het voorbeeld van de kokkieën is er één op een lijst die steeds langer wordt. Kenners verwachten een ware slagpartij onder ondernemers. En zoals morgen in het tweede deel van de serie crisis horeca zal blijken... zijn er natuurlijk altijd mensen die daar dan weer van profiteren. Het gaat uh, behoorlijk roerig. Vaak ben ik ook nog even de laatste hoop. En uh, dat is dan zo van, ja, help me alsjeblieft. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Nederland GoedemorgenNederland. Straks nog één nachtje slapen en dan is het zover. Dan gaat Amerika naar de stembus. Eerste ochtendhumeur. hier is Henk Westbroek. Hé, hey, wat doet dat koekie in mijn windows? Als u via het internet bij een postorderbedrijf een bijzettafeltje koopt... om daarna op de site van een krant een artikel over seksuele slavernij te lezen... dan combineren spionageprogramma's in uw computer... deze internetactiviteiten op een bepaalde wijze. Waarna u op uw computer aanbiedingen ontvangt... van in alle opzichten gewillige postorderbruiden uit Roemenië. Sommige mensen vinden het aangenaam dat bedrijven en instellingen... via stiekem in de computer geplaatste spionageprogramma's... anticiperen op veronderstelde wensen van de computergebruiker. Anderen daarentegen hebben daar geen behoefte aan. Ik behoor tot die groep anderen en vond het redelijk... dat onze regering onlangs besloot om iedereen ter willen te zijn... door bedrijven met een spionagewens te verplichten... om aan computergebruikers vooraf te vragen... Of dat mag. De publieke omroep besloot daarop om gebruikers van de populaire site... uitzending gemist... te verplichten spionageprogramma's op de computer te accepteren. Doe je dat niet, en dat mag ook... dan kun je voor straf geen gebruik meer maken van die prachtige site. Listig bedacht en slimme juristen zullen ongetwijfeld uitgevlooid hebben... dat het een waterdichte constructie is. Het irritante is wel dat het een slimmigheidje is dat uitsluitend bedacht werd om geld aan gebruikers van uitzending gemist te kunnen verdienen. De uit computers opgeviste gegevens worden namelijk voor grof geld verkocht. Ik weet toevallig, ook via een spion, dat Mark en Diederik toen ze de bezuiniging aan het bedenken waren, allebei totaal over de rooie gingen toen ze hoorden dat deze vorm van wetsontwijking... door nota bene de publieke omroep bedacht was. Diederik belde gelijk directeur Koen Teulings van het Centraal Planbureau... met de vraag even door te rekenen hoeveel dit de publieke omroep... in het laadje zou brengen. Koen zei, dat kan 1 miljoen zijn, maar 99 miljoen kan ook. Daarna schijnt Rekenwondermarkt gezegd te hebben... Diederik Jo... 1 plus 99 is 100. En we hebben nog een bezuinigingetje van 100 miljoen nodig... om Nederland sterker en socialer te maken. Zijn we uit, zei Diederik toen lachend. We geven de publieke omroep gewoon een koekie van eigen deeg. Henk Westbroek, morgen, het ochtenduweur van Mart Smets. I got a man with two left feet. And when he dances, to the beat. I really think that he should know... Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Het is zes minuten voor half elf. U luistert naar de Caro op Radio 1. Amerika maakt zich op voor de presidentsverkiezingen van morgen. Maar hoe klaar is de stad New York voor die verkiezingen? Nog geen week nadat de storm. Nou, orkaan mag je wel zeggen. Sandy zijn sporen naliet. Overal nog steeds stroomproblemen. Martijn Gimius in New York voor de KRO. Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Met stroom. We horen 40.000 mensen die alternatieve woonruimte moeten krijgen. We horen over overstromingen, over stroomstoringen, benzinetekorten. Kan er eigenlijk overal wel worden gestemd morgen? Er kan... Uh... In principe overal worden gestemd. Tenminste, iedereen kan zijn stem uitbrengen, is natuurlijk uh, de, de, de optie. Maar dat kan niet op de plek waar je zou moeten stemmen. New York heeft op een aantal plekken tenten neergezet. Er worden noodvoorzieningen getroffen. Dus iedereen kan stemmen, maar niet altijd op de plek die van tevoren is aangewezen. Vandaag gaan ook de scholen weer open in New York. Uh, ruim een miljoen scholen kunnen weer naar school uh, vandaag. En 57 scholen blijven nog steeds gesloten omdat ze gewoon te beschadigd zijn om open te gaan. Ja, dat was er vier jaar geleden toen president Obama werd gekozen, met name in de Afro-Amerikaanse gemeenschap, bijvoorbeeld in wijken als Harlem, Sprake van een heuse euforie. Is die er nog steeds of is de sfeer inmiddels wel wat bijgesteld? Nou, ik was vier jaar geleden hier ook en dan zag je eigenlijk op iedere straathoek zag je Obama merchandise. Buttons, uh, caps, uh, t-shirts, het was een soort van sfeer in de stad van Yes We Can, dat was natuurlijk een slogan van Obama. Gisteren was ik ook in Haarlem en ja, dan was het eigenlijk gewoon een dag uh, als normaal. Tuurlijk, er was wel een steentje met uh, wat Obama merchandise, maar er was wat meer realisme, er was wat meer van ja, Obama kan het ook niet allemaal waarmaken. Obama heeft mij geen nieuw huis gekocht, Obama heeft er niet voor gezorgd. Dat ik nu in één keer een baan heb. Uh, maar hij heeft ook te maken met de politieke realiteit. Dus niet zozeer um, teleurstelling uh, in die wijken. Maar wel meer realisme. Juist. Uh, nou, zou er ook sprake zijn van de marathon van New York? Uh, veel Nederlanders zijn op het vliegtuig gestapt om die marathon te gaan lopen. Maar die werd afgelast. Er was wel een alternatief rondje, heb ik begrepen. Hè, voor Nederlanders in Central Park. <laughs> en toen was Martijn oh, verdwenen. Uh, uh, ja, Martijn, daar ben je weer. Ja, niet alleen voor Nederlanders, maar ook voor heel veel andere mensen die de, die, die marathon uh, wilden lopen. Die, de, die dachten van, naar Central Park om uh, uh, ieder geval wat te lopen. En dat is eigenlijk de oude route. Uh, normaal uh, in het begin werd er gewoon vier rondjes om Central Park gelopen en dan had je de marathon. Uh, ik sprak uh, daar onder andere ook met een, uh, een mevrouw die haar man aanmoedigde. Die daar uh, ging lopen om, uh, om geld in te zamelen. En die tevens vrijwillig was voor Obama. En luister even mee hoe ze met veel overtuiging haar man aanmoedigde. What are you supporting? I'm supporting my husband and my friend who are running in the race today to raise money for cancer research. Yeah, they should have run the marathon and now they're just walking a the block. They should have run the marathon and they're doing what is the old marathon course where they run around Central Park four times. They wanted to honor their commitment to the people who gave money to their uh, fundraising and also to help raise awareness and funds for the people affected by the hurricane in New York City. Yeah. The elections are coming up. Yeah, <laughs> yes, you, they are. Are you busy with it, or um, I'm very worried about it. I'm an Obama supporter. I'm very worried about what would happen if Mitt Romney was elected. So, what are you doing? Are, are you volunteering for Obama as well? Or? I'm doing some volunteering. I'm I'm writing checks. <laughs> A lot of us are sending you know checks periodically. Um, I may go up if they need me on uh, Tuesday to New Hampshire. We live um, in Massachusetts next to New Hampshire. So um, I'm on a list if they need me to go up and take people to the polls or make phone calls to get the vote out. Um, You're going to drag them out of their houses and, and vote for houses, Obama? Carry them on my back and run them to the polls. Massachusetts is an a Obama state, you know, very heavily supportive of Obama, so there's nothing I can do in my state, um, but if we can do something in New Hampshire. I don't personally like to knock on doors, but I know a number of people who are going door to door to door to get the vote out, to get people to show ja, dat is die mevrouw in Central Park, met wie hij sprak Martijn... Uh, in de aanloop naar de verkiezingen daar morgen, uh, ook in New York dus. Nou is New York natuurlijk een, een wat andere stad, het is geen gemiddeld Amerika om het zo te zeggen. Uh, zijn de mensen daar bezig met de verkiezingen, de naweeën van Sandy... of het feit dat Mitt Romney uh, de belastingen via Nederland zou hebben ontdoken? Uh, nieuws van vandaag hier in Nederland in ieder geval. Uh, dat, dat, dat laatste, daar houden ze zich denk ik, niet zo heel erg mee bezig. Uh, Sandy is nog steeds, ook wat je hier ziet in de kranten, uh, op de news stations, is nog steeds wat er, wat er speelt. En langzaamaan beginnen die verkiezingen te komen. Maar wat jij al zei, New York is eigenlijk natuurlijk al uh, verdeeld, die gaat gewoon naar Obama. Maar uh, langzaamaan begint wel hier de koorts een klein beetje op te lopen. Martin Gimiërs, we spreken je morgen weer op Election Day. De dag van de verkiezingen in de Verenigde Staten. Dankjewel op dit moment vanuit New York. Ga nog even slapen, want het is daar in het host van de nacht nog. Van de ene Amerika-addict uh, naar de andere, Jeroen Wielaert. <laughs> Goedemorgen, jij zit ergens in een bus in Nederland. Juist. Ja, Sven. Wat ga je doen? Ja, we staan op een hele mooie plek in Egmond aan zee... om te praten over het gezelschap dat over een uur het bordes opstrompelt. Ik heb jou al met Ed Nijpels gehoord. Ik ga het erover hebben met uh, niemand minder dan Rob Hoogland. Al meer dan, al bijna 25 jaar, columnist op pagina 3 van de Telegraaf. En een surprise guest. Na, na half elf, na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De afspraken in het regeerakkoord moeten worden bijgeschaafd... als blijkt dat hele groepen mensen veel meer koopkracht moeten inleveren... dan de bedoeling is, dat zegt VVD-fractieleider Zijlstra. Afgesproken is dat de laagst betaalder de komende kabinetsperiode... licht op vooruitgaan en inkomens van ongeveer een ton... gaan er 4% op achteruit. Als de koopkrachtdaling voor grote groepen forser is... dan moet er opnieuw worden gepraat, zei Zijlstra in het Radio 1-journaal. Kredietbeoordelaar Standard den Poers heeft een gevoelige tik op de vingers gehad... vanwege derivaten die zijn opgesteld door ABN AMRO... De Australische rechter oordeelde dat de informatie die S&P daarover gaf aan investeerders misleidend was. ABN AMRO zou ervan hebben geweten dat S&P investeerders die foute informatie gaf, maar niet hebben ingegrepen. Australische juristen bereiden volgens de Financial Times nu miljoenen claims voor.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A67 Venlo richting Eindhoven. Er staat tussen Afrit Liesel en Afrit Zomeren. Vijf kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Daardoor is bij de Afrit Zomeren de rechte ook afgesloten. Er zijn problemen bij de spoorwegen. Want door een aanrijding leiden er tussen Arnhem en Dieren geen treinen. En de vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. NTR, lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. De openingszin moet het direct zeggen. Ik ben Pijns. Koningin Beatrix zal op het bordes worden omringd door een van de meest linkse kabinetten van deze eeuw. Aangevoerd door de politieke kameleon Rutte. Of... Op de paleistrappen zal Beatrix een even linkse als rechtse regering presenteren. Een gedurfde politieke pirouette van choreograaf Rutte en zijn parmantige danspartner Samson. Uh, is het wat, Rob Hoogland, keus uit deze zinnen? Mm, doe die uh, eerste maar. <laughs> Bert Wagendorp van de Volkskrant. Wat zou jij kiezen? Ik zou die tweede kiezen. Je, je weet het niet, hè, links-rechts, dat is altijd van alles wat. En wat staat er dus over dik uur op het Bordes op hoogland? Een uh, linkskabinet volgens mij. Ja. ja. Van VVD-signatuur. En een kabinet dat momenteel behoorlijk in de war is, denk ik. Door de, door de toestanden van de afgelopen dagen. Bert? Ja, rechts op het bodé volgens mij een paar linkse jongens. Links op het bodé een paar rechts jongens. Ja, en de koningin het, in het, het woord, midden. Het is volstrekt verwarrend, is het. Ja. Eén ding is zeker. Er breken weer prachtige tijden aan voor columnisten van links en rechts. Ik zeg, uh, dit kabinet is geen feest. Het is een... Pijnbank. Ze begrijpen het volk niet. U kunt erover meepraten op 0800 1121, 0800 1121. Mailen naar lijn1, apenstaatje ntr.nl. En tweeten, hobby van Rob Hoogland en Bert Wagendorp. Tweeten naar hashtag lijn1. Muziek voor zestigers met hele lange baarden. ZZ Top, Got Me Under Pressure. We zijn in Egmond-aan-Zee. Rob Hoogland, al bijna 25 jaar op pagina 3, rechts de Telegraaf. Hier moet je zijn, hè? Dit Hier is oud dit is thuis, Holland. Dit is thuis niet mijn muziek, hoor. Ik ben een zestiger, maar... Wat is jouw muziek dan? Oh, jongen, dan moet je terug naar de jaren 70 en 80. Dan, nee, 60 zelfs. Ja, QB and the Blizzard ja ook en uh, uh, ja, Beatles noem maar op dus, uh... Daar is het allemaal mee begonnen. Bert Wagendorp? Ook geen zizi Top Nee? Nee, Goed geschoren? Ja, ik hou niet van snorren en baden, Hoewel het Snorren schijnt terug te komen. Maar nee, dat was niet mijn muziek. Een beetje eentonig. Wat is dat dat jullie hier zo bij elkaar worden? Rob Hoogland was oorspronkelijk de man van mijn keuze. Goed rechtsgeluid. Maar toen zag ik... Ja, maar die woont heel dicht bij Bert Wagendorp. In Alkmaar zo. Jij daar, daar in Kaasstad. Is hier een soort Bermuda-driehoek van afstandelijkheid zo aan de Hollandse kust? De kolonistendichtheid is hier heel hoog. Je moet afstand houden van het Haagse, afstand houden van het Amsterdamse. En dan woon je hier goed. Dus uh, ook nuchtere mensen die je met de benen op de grond houden. Rob? Ja, ik ben gewoon geboren in Alkmaar. En, uh, ik ben, als kind ben ik hier uh, in Egbonds een beetje op het strand opgegroeid. de hele tijd weg geweest uh, in Haarlem, in mijn omgeving, uh, gewoond. Ik heb nog steeds een appartement in Amsterdam. Maar uiteindelijk ben ik in het dorp van mijn jeugd ben ik gaan wonen. Dat is ook alweer 26 jaar geleden. Ja. En niet staan wij vandaag in Waterland Kerkje <laughs> in Zeeuws-Vlaanderen. Had ik graag gewild, ja. eindje rijden. Ik was er gisteren nog in de buurt. Ja. Maar dat voel jij heel vaak op. Ja, ik, dat, is, dat is eigenlijk een heel simpel verhaal. Ik, uh, ik was het eigenlijk een beu om, als ik eens, uh, iets wilde beschrijven... waar. Uh, iedereen van Den Helder tot Maastricht overeens was... wilde ik in plaats van Den Helder in Maastricht... gewoon twee andere plaatsnamen noemen. Ja. ben ik op de kaart gaan kijken. En toen vond ik de meest Hollandse naam ooit. Die, die, en dat was Waterland, Kerkje. <lacht> ik, dacht, nou, die ga ik voortaan opvoeren. Zo nee. had Jan Blokker, jouw voorganger, bij de Volkskrant... het altijd over Stroe, Bedwagendorp. Wagendorp... Ja, en zo heeft Maatsmees het altijd over tiel. Ik, ik, uh, ik, uh, ik wissel wat af in de <laughs> geografisch. <laughs> ja, ja, wat, moet... wat is jouw favoriete uh, relativeringsdorpje? Nee, die heb ik niet. Nee. nee, dat heb ik niet. En wat heb je met de Partij van de Arbeid? Want jij kastijdt ze ook voortdurend. Hè? Ik noem even dat als belangrijkste eigenschap voor een columnist: kastijden. Nou, kastijden, je moet verrassen, vind ik, als columnist. Je moet niet, uh, jij had het net over links-rechts. Uh, je moet als columnist eigenlijk niet goed te plaatsen zijn. Ik vind Rob bijvoorbeeld ook helemaal niet rechts. Soms heeft hij een, een erg rechts geluid, maar soms dan verrast hij ook weer met een totaal tegengesteld uh, geluid eraan. Dan past hij niet in dat hokje. En ja, dat wil ik zelf eigenlijk ook. Zo, zo moet je zijn als columnist. vind ik. Zo heftig is het wel eens met jou geweest... dat Wouter Bos begon te mailen of te bellen zelfs, als het hem niet beviel. Die, die begon door uh, te vragen vriendelijk te verzoeken om mijn ontslag. <laughs> <laughs> nou, hij schreef in zijn laatste column voor de Volkskrant... dat die Paul Jansen van de Telegraaf de beste politieke commentator vond. Dus, dat ja, gaat, het dan gaat dan. maar door, Bert. Ja. Ik zei het al, dit zijn feestelijke tijden voor uh, kolonisten. Communisten? Voor columnisten. Ja, ook voor communisten, maar nee. Communisten zijn dus een andere geliefde groep van Rob Hoogland. Ja, nee, natuurlijk. Dit zit is, is, dit is de krent in de pap, dit soort dagen. Direct de beuker in vorige week. Nou, ik ben Heb de... jij, Vorige week schreef jij iets over um, het andere geluid, het, een eigen geluid van de Telegraaf. Uh, relativeerde de ophef over de hypotheekrenteaftrek. Ja. Want vorige week, maandag begon jij al als even de eerste over ja. de Zorg. Ja, ja, ja. Nou ja, ik kijk, ik de uh, toeslag, de het geld. Ja, de telegraaf, mijn krant pakte uh, behoorlijk uit tegen de beslissing om de hypotheekrente afzien aan te pakken. Maar ik vind principieel die hele uh, zorgprijsmetris kwestie, vind ik, vind ik. Ja, het, nou ja, dat blijkt ook de afgelopen dagen wel. Die heeft veel grotere effecten. Nou ja. Je dacht er beter, beter over na, denk ik, dan de nou, dat commentaarschrijver. Want die bleef nog hangen in die hypotheekrente. Ja, oké, okay, maar op het moment dat ik dit schreef... waren de cijfers ook nog helemaal niet bekend. Maar het is mij meer een principiële kwestie. Ik vind dat je de zorgpremie nooit van zijn leven inkomensafhankelijk moet maken. Dat is een hele liberaal standpunt. Dat uh, de grootste liberalen van Nederland inmiddels hebben verlaten. Dat vind ik het heel is heel... niet ethisch. Nee, ik vind het niet ethisch, nee. nee. Ik vind niet dat je ziek zijn... Moet, uh, of, of beter worden, moet ophangen aan een, aan een salaris. Zover ging het dat je uiteindelijk, vijf dagen verder, overwoog om te emigreren. Ja, maar dat was wel duidelijk met een knipoog. Ja, de typische hoogland ja, knipoog. Ja, aan het eind van die column kom ik ook op deze beslissing uh, genadeloos terug. <laughs> <laughs> Hetgeen uh, uh, Margriet Oostveen in NRC Handelsblad toch ook tot inspiratie bracht. Yeah. Maar ze citeerde uh, vooral um, in een, uh, uit een column in de Kolderieke Marx-Rutte editie. Yeah. Waarin je vergelijking maakte tussen Robbie, die hardwerkende columnist. Die genoeg verdiende om nog net een piltje te kunnen kopen af en toe. Yeah. En uh, zoals ze zei, een, een hartverwarmende telegraafkarikatuur. De zware check rokende bierzuis. De patat etende, belastingontduikende, arbeidsongeschikte. Daar gaat Robby's zorgpremie nou voortaan heen. Nou, zo, zo wordt het dan kwaliteitskrant. Uh, ja, ze in de ze noemen mij wel eens kort door de bocht, maar dit stuk is natuurlijk echt kort door de bocht. Ik bedoel, alsof ik denk dat iedereen. Uh, nou, zo is zoals ik in die. Uh, de laatste karikatuur omschrijven is natuurlijk onzin. Wat is hier dan aan de hand, Bert Wagendorf? Jij zit al jij zit helemaal mee te kniffelen, helemaal te genieten. Het wordt zo'n columnistenoorlogje ook. Hè? Nou ja, kijk, je, het is het is uh, het is uh, op dit moment even: uh, uh, het is links en rechts, die zetten ze voor. En, en Rob en ik, wij lopen in de spits en wij koppen ze gewoon heel makkelijk in. Want het is ja. het is een, een, een uh, ja, een ontwikkeling die nieuw is. He, dus uh, een, een, een, een, een Samsung die echt rechtse, echt rechtse maatregelen, conservatieve maatregelen zit te verdedigen. Rutte die gewoon in zijn, voor zijn eigen uh, achterban in Lunteren. Dat was ook wel een goede plek. <laughs> ja. plek maar, uh, Daar sprak Anton Mussert vaak voor: de Lunter. grote muur in oh, Lunteren. Dat was me weer even ontgaan. Maar een uh, soort grote Nurembergse muur hadden ze daar gemaakt. Voor de oorlog was dat het centrum van Nederland, sprak Anton Musser. Dus misschien was daarom uh, Rutte daar ook heen gegaan. Maar in elk geval, die, die kon het dus niet uitleggen. Die, die zaal was, was... Niet dat ik nu, NSB er, niet dat ik nu Rutte een NSB'er noem, dan krijg ik dat soort dingen Nee, nee over dat gaat veel te ver. Maar het, uh, het, daar, die, die, kon dus, die, die kon dus die maatregelen met name van die ziektekosten kon hij, kon hij niet, niet, niet dus het, het, het gaat ook niet door. Hè? Dat, dat, dat is voor mij wat. Nee, natuurlijk niet. Halbe Zelstra ja. heeft vanochtend het vanochtend in het Raad ook al sterk afgezwakt. Ja. En uh, Ralf, die heeft inmiddels gebeld. Die is het eens met de stelling, Ralf? Ja, helemaal. Ik, uh, ik ben het ook altijd vrijwel altijd eens met Rob Hoogland. Dat is mijn, mijn uh, werkelijk uh, of ik vaak of ik mezelf hoor uh, schrijven of, of lezen. want uh, Ik hoor hem natuurlijk niet schrijven, maar. Ik vind het altijd schitterend en, en ik, ik, ik hoop ook dat hij er nog heel lang mee doorgaat. En als het zo doorgaat, dan heeft hij er nog een geruime tijd, tenminste dat hoop ik niet, de, de kans voor. Me. Ik denk zo, ze zijn over schouder schaduw naar de knoppen aan het springen. En dat hoop ik dan maar, dat het ook redelijk gaat gebeuren. En vooral met, met zo'n type als meneer Spekman, zo'n wandelende voddenbouw... daar heb ik geweldige problemen mee. <laughs> Is dat een Beetje typering... Daarmee... Is dat een... Ja, Ralf, ik moet even onderbreken. Ik kijk naar Rob Hoogland. Is dat een typering die je zou gebruiken op paginaat? Nee, daar beledig... Nee, beledig je zijn moeder mee, want die, die breidt al die truien, heb ik begrepen. <laughs> dus dat kan je niet doen. Ralf, even verder, want blijkbaar heb je wel enige steun... aan die kolom op pagina 3 van de Telegraaf. Nou, zeker ja, want ik, ik, ik, nogmaals, ik, ik vind, ik, je wordt hiermee om de oren geslagen... en dan mag je dat pareren. Ik ben, ik ben op zich, ik ben liberaal, maar ik ben momenteel nog niet, niet, niet in VVD staan... maar door deze situatie. Ik, en, en vanuit mijn familie, waar, waar toch over het algemeen ook veel die, die, deze richting toegedaan is... dan hoor ik toch heel veel dezelfde geluiden. Ik denk dat ze hiermee de boel behoorlijk aan het vernietigen zijn. Ik, ik, zei, al, en, nee, kant... ik zei al, het kabinet begrijpt het volk niet. Of had het kabinet een ander volk moeten kiezen? <laughs> no <laughs> Nee. Kijk, het probleem is dat wij hier zoveel van die snipperpartijen hebben. Dat, dat is het grote probleem. Wat dat betreft ben ik wel eens jaloers op Amerika. Dat kan één, dan zeg ik altijd, de VVD had gewoon 35 zetels tekort. Dan kan je iets doen en dan over vier jaar kan het volk zeggen van... we kiezen die andere kant. Maar je moet niet met de andere kant samen gaan zitten. Het is of het een of het ander. Maar nu zit je met de andere kant en dat, dat past ook niet bij mij. dat hoort ook niet bij elkaar. En dat gaat het niet redden. Ralf, dankjewel. Uh, ik kijk even naar Bert Wagendorp. Wat mij erg is opgevallen... Uh, niet alleen in columns, maar ook in de ingezonde brievenrubriek... van de Volkskrant, dat er erg veel uh, mopperende, zeurende, klagende... dan wel terecht boze VVD'ers hebben gereageerd. Ja, er zijn er nogal wat ingezonde brieven In de Volkskrant? Die, in de Volkskrant, die, ja, maar dat is het misverstand... dat de Volkskrant zou bestaan uit van A lezers Ja, dat is natuurlijk al lang niet meer zo. He, dat is, ook dat is natuurlijk totaal verspreid. Onze lezers die zitten van VVD tot GroenLinks. En dat was, zou, ik zou, misschien met de telegraaf is het iets minder, maar er het zitten het ook... In, uh, het, het zou mij niet verbazen als de telegraaf meer... Uh, P van de, nou, de Dat MC zou heel goed uh, kunnen. Ja, ja. Maar is, blijkt dat dan ook uit jullie in brievenstuk? Want Ralf nee. is, het, is blij met de troost die jij biedt op, uh, ja, ja. op, op, op drie. Nou, ik doe het graag voor Ralf. <laughs> Maar nee, nee, als je bij ons op de reductie komt, daar staan gewoon ik denk tien dozen met brieven vol. Uh, ja. En dan heb ik het nog niet eens over die e-mails die tegenwoordig een duizendvoudige is daarvan. Ja, Maar goed, de Telegraaf heeft vorige week uh, de uh, klandizie en het electoraat ook wel bediend. Met de Zeker? bekende Jules Paradijs-achtige hoofdredacteur chocoladeletters, uh, brand ja, nou, en zo. Wel, die hadden wel wat langer hoor. Wat zeg je? Die chocolade let ja, er wel nog langer. Ja. Maar zit jij dat dan ook een beetje toch grinnen kunt op afstand... vlakbij Egmond te bekijken hoe, de, hoe jouw krant de boel ook weer opstookt? Nou, ik, ik, in dit geval vond ik het nou eigenlijk helemaal geen opstoken. Ik, ik, wij hebben volgens mij precies aangevoeld wat er speelde. Eerder dan de andere kranten en media. En nee uh, hoor, ik vond het in dit geval allemaal prima meevallen. Wat, wat was er nou eigenlijk mis aan? Het was een alarm. Het was een andere, ja, oké. Okay. En Marx-Rutte, had jij dat verzonnen? Nee. Had je dat kunnen verzinnen? Nee, ik had het wel kunnen verzinnen, maar ik heb het niet verzonnen. Marx-Rutte. Maar de telegraaf heeft het ook niet verzonnen. Het was van een ingezonden briefschrijver. het stond ook tussen aanhalingstekens. Maar ik vond het wel een leuke vondst. Ja. ja. Bert, jij maakt het mee voor de volkskant. Ja, overigens uh, had ik Marx-Rutte wel verzonnen. Toen heb ik mijn... Heb jij die ingezonden brief gestuurd? Nee, dat heb ik Weil mijn je? vriendin sms' en gezegd gevraagd van uh, k -k -k kan dit... En toen zei ze nou, ah, doe me niet, dat een beetje makkelijk misschien. Nou, er was een briefschrijver in de Telegraaf die legde uit dat het eigenlijk niet deugde, omdat onder Marx was de gezondheidszorg altijd voor niks. <lacht> ja, die had. Die, dat was al, dat? die, die Marx die voelde het volk eens aan. <lacht> meneer Van Hazen aan de telefoon, die zegt het is amateurisme, links en rechts samen kan, maar ze hadden het beter moeten uitrekenen. Niet waar, meneer Van Hazen? Precies, ik vind dit kabinet ook geen feest, maar niet door de links- en rechts-uitruil van de eerste inbeller Ralf. Ik vind dit kabinet geen feest door het amateurisme. Men wil de vitaliteit uitstralen en tempo maken, maar wat blijkt nu? Haastige spoed is zelden goed. En dit bommetje blijkt dan vooral te ontploffen in het gezicht van Rutte. Een eventuele nivellering via die zorgpremie, dat kun je niet doen, maar het valt dus totaal verkeerd uit. En ik denk dat inderdaad Wouter Bos hier echt in zijn vuistje lacht. Ja. Ik vraag me af of hij geen kamp gebleven is, heeft hij zitten slapen? Uh, Samson kan hier grote problemen mee krijgen. En als de VVD uiteindelijk gaat bokken en negatief zeggen, is het kabinet vanaf het begin al belast. Maar inderdaad, ik denk dat de, de onderrust in de VVD zo groot is dat wat, wat Wiegel zei: inderdaad, Rutte moet gewoon terug. Maar dan, dan moet hij ook toegeven dat hij een fout heeft gemaakt. En dan, dat was bak zijn positie, dus hij wil dat niet. Maar dit is een kabinet met een valse start. En of dat goed gaat, dat zullen we af moeten wachten. Bert Wagendorf? Ja, dat lijkt me een hele goede analyse. Ja. Dit is precies zoals het is. Het, het, het, het is een volkomen valse stad. Ze hebben totaal onderschat wat de gevolgen zouden zijn. Ze hebben het misschien ook niet goed gerekend, maar dat kan ik me bijna niet voorstellen. Het is een totale onderschatting van, van de... Ik, ik ben het ook met, met Rob eens, dit is niet een, een hetze van de Telegraaf. De Telegraaf speelde in dit geval gewoon perfect in op iets wat je overal voelt. Ook op, bij ons op de redactie, het is gewoon overal... Er hangt een soort opstand in de lucht. Mm -hmm. Een revolte op handen, Rob Hoogland... Uh, Zoals Bert zegt? Ja, ik denk dat ja, ja, ik ben ervan overtuigd dat het allemaal niet gaat gebeuren. Het zal er uiteindelijk als het, als het doorgaan zetten, wordt met het het mesvorken uiteindelijk... naar het Binnenhof? Nou, nee, natuurlijk niet. Maar ze hebben het er gewoon veel te snel doorheen gejast. Ze hebben, ze hebben alleen maar gekeken naar de uitkomst. Ze hebben totaal niet nagedacht over wat uh, het effect ervan zou kunnen zijn. Het gaat ook niet meer, denk ik, over Henk en Ingrid, maar over uh, Boudewijn en Jan Tien. Leven die nog? <laughs> Ja, dat hebben ze natuurlijk ook onderschat. Dat, dat uh, heel, veel journalisten, heel veel journalisten zitten in de getroffen groepen. Dus ja. dat, dat, dat is ook qua communicatie. Word jij zo goed betaald? <laughs> Ja, maar dat vindt Margriet Oosveen in de NRC dan vervolgens niet meer leuk. Ja, maar die wordt minder betaald, waarschijnlijk. Ja. Nou, we gaan het niet hebben over de salarisschalen van uh, de columnisten... maar meer over de situatie. Te snel, meneer Van Haasen zegt het, niet goed uitgerekend. Hebben ze in die radiostilte niet heel erg in een glazen stolp gezeten... vol zelftevredenheid de boel zitten uitgaan? Ja, uitruilen? dat denk ik wel. En wat ik net ook al zei, ik denk dat ze dat ze veel te veel bezig waren met de gedachte dat het allemaal zo snel mogelijk moest gebeuren. En ze hebben het in 47, 47 dagen gedaan. Nou zou er wat mij betreft eh, 95 dagen over kunnen doen. En er wat beter over kunnen nadenken. Het is in een soort euforie te mooi gemaakt door Samson en Rutte, Bert Wagendoor. Het is uh, te mooi gemaakt en het is ook heel slecht gecommuniceerd. Het is echt nou, een, dit is een, sch een schoolvoorbeeld van, van, uh, van hoe je dit soort dingen niet naar buiten moet brengen. <lacht> dus het, het, Uiteindelijk is het door een, reken, een rekenmeester bij de NOS... Die gaat dus even, plus en min. En die komt met getallen waar, waar iedereen door wordt overvallen. Ja, ja. En vervolgens heeft de NOS het ook weer gedaan. Dus uh, dat is ook een teneur, hè? Diederik Samson moet zich helemaal. Zijn dus duimen, en wij doen het met twee duimen, begreep ik. Uh, moet zich helemaal suft twitteren om, om dingen weer recht te trekken. En dat gaat natuurlijk niet meer lukken. Daar heb ik wel thuis bewondering voor, hoor, dat hij dat gedaan heeft. En dat is zeker heel, heel, heel, heel moedig, maar het gaat niet helpen. Want... Ja, ik denk drie avonden achter elkaar of zoiets. Ja, ik heb ze, op oogmaals. vrijdag heb ik ze geteld. Toen had hij over de 200 tweets, en dat is toch ja. vrij veel. Ja. Over tweeten gesproken. U kunt hier nog steeds over meetweeten. ook, hoor. Hashtag lijn 1. Ik zie hier twee columnisten zitten, zo, uh, zo vanuit de duinrand... die het langzamerhand helemaal met elkaar eens zijn. Dat, dat, ik vind dat saai. hoor. Dat, is, dat, wordt, dat wordt niet leuk zo. Ja, misschien gaan we straks wel een uitruil doen. Dan ga ik een paar dagen voor de Volkskrant. schrijven. <laughs> Daar ja. betalen ze minder, Rob Hoogland. Oh, de... ja, dat, dat, dat kan voor, voor, voor, voor columnisten al heel goed kunnen. Maar uh, nou ja, in dit soort, uh, je hoeft er ook niet per se, als je bij de, bij de Volkskrant bent, uh, het, het per definitie niet eens te zijn met wat de telegraaf zei. En andersom ook niet. Weet je, want zo, dat, dat, die tijd is toch wel een beetje voorbij. Ik je, zeg ik altijd, lees naast Rob Hoogland Bedwagendorp. Maar lezen jullie elkaar ook? Ja, natuurlijk. Tenminste, ik lees Bert wel, ja. ja. Nee, dat is hetzelfde. Ik, ja. uh, en dat, dat, dat, dat moet je ook doen. Ik wil daarmee... Uh hou ik ook uh, contact met, met, een, uh, met een manier van denken die uh, misschien wat anders is dan normaal en we, hoor. en we twitteren wel eens over wielrennen, hè? Krijgen ja, dat, ja, ja, ja. Andere, <lacht> een andere gedeelde hobby. Henk Buijs twittert... Spekman, een wandelende voetbal. hadden we al behandeld. En Jan Versteeg gaat er een beetje op door. Denkt u ook niet dat Spekman vanwege scheefkleden... een heffing moet gaan betalen <lacht> aan de modehandel? Mm, dat is humor die ik toch niet gauw nogmaals in jullie columns terug zou, zou, zou zien... Nee, nou, misschien met een knipoog. Ja, je moet, uh, die, die Hans Spekman, is, is, ik ken hem een beetje. Het is een ontzettend aardig jongen. Ik denk alleen dat hij zich heeft laten meeslepen... door zijn door in de euforie van het woord de terugkeer van het woord nivellering. En dat dan een feest noemen. Ja, dat is heel dom. Dat, dat, dat, dat, dat zou hij, hij onmiddellijk zelf ook toegeven. Dat hij dat, dat gewoon een, een ongelooflijk domme... Opmunt. Nou ja, hij zat zaterdagavond was, zat hij bij, uh, bij Nieuwsuur, geloof ik. En toen zat hij het eigenlijk allemaal te verdedigen... wat hij had geroepen in het AD in parool. Dus, ja, ik nee, dat is dan de, ja, ik vind het dat, dat is uitermate stom. Maar... Ja, ik ook, ja. ja. Ah, maar toch komt hij ook, net zoals Rob Hoogland... of uit een oorspronkelijk toch hele oprechte sociaal-democratische kring. Uh, ja, bij hem is het wat dichterbij. Bij mij was het mijn opa. Je opa? Ja. En Bert, hoe zat het bij jou? Ja, nou, ik kom uit een... Uit een uh, mijn ene opa was van de Christelijke Historische Unie... mijn andere was van de PvdA. Dus het is half-half. Ja. Ik, ik was een beetje echt de, de, de Rooms Rode Coalitie. De gereformeerd Rode Coalitie. Ja, ja ik ben ook het product van een uh, Rooms-Katholieke vader en een socialistische moeder. Ja, ja, ja. nou goed, dat dan noemen jullie dus een amalgam waar ja. voortdurend kritische columns uit zullen voortkomen. En wat ik al zei uh, in het begin, bleef jullie nu een gouden tijd? Kijk, jou eerst aan, Roop Hoogland? Ja, natuurlijk. Dit zijn toch mooie, mooie momenten voor columnisten. Ik ben, uh, ik ben op vakantie gaan de dag na de verkiezingen. En ik kwam terug en het glazen begon. Dus wat kan je nou nog meer? Ik heb er beter? gewacht, denk ik. Ja, ik denk dat ze op mij gewacht hebben. In het begin, dat begrijp ik, was het toen ook net terug van een reis naar Amerika. Was jij verbaasd? Ik ook. En dat ging juist over die stilte. Het leek allemaal zo gladjes te gaan. Ja, ja, ja. Toen was het nog niet zoveel bekend, natuurlijk. Maar toen ik terugkwam. Maar dat heb ik eigenlijk altijd als ik terugkom uit het buitenland in Nederland. Dan denk ik, ja, het is hier. Dan ga je wel een beetje relativeren, laat ik het zo zeggen. ...verbazing over ja. het gekrakeel hier. Ja, natuurlijk. Het is een beetje klein allemaal. Ja. Ja. Die, die stilte die er op Hoogland dan tegenkwam... ...dat was dus de, nog de stilte waarin ze zich uh, comfortabel waanden. Zal ik maar zeggen, de comfortzone ja. van Rutte en Samson. Ja, en dat was, dat, die sfeer is nu natuurlijk een beetje bedorven... ...maar desondanks ben ik nog wel erg benieuwd... ...ik blijf wel benieuwd wat er gaat gebeuren met dit kabinet. Want het is toch een heel interessant politiek uh, experiment. En dat die zorgverzekering, uh, dat, dat gaat wel bijgesteld worden. En wat er daarna gaat gebeuren, dan krijg je toch weer een... Uh, uh, VVD, PvdA, een nieuwe generatie politici. Ik denk dat het, Ik blijf het met heel veel belangstelling volgen. En er kunnen ook best interessante dingen uit voortkomen. Ik wil niet ja, zeggen ja. dat het nu opeens... dat hele kabinet totaal mislukt is. Je geeft ze nog een kans. Nou ja, dat zullen we moeten afwachten. Ja, ja, dat maar, dat eh. zit iets anders op. Er is, er is natuurlijk wel sprake De Achterbannen verschillen natuurlijk enorm van elkaar. Hm. Ik denk dat die meer van elkaar verschillen dan de, dan de, de politici zelf. Het is, zoals, ja, het, is zo, ook, ja. het is ook zoals Frank mailt. Het volk heeft de VVD 41 zetels gegeven en de Partij van de Arbeid 40. Lang geleden dat twee partijen... Ja, nou ja, dat is Frank die dat mailt. Ja. Hij heeft zich ook even verrekend. Lang geleden dat twee partijen ruime meerderheid hebben gehaald. Ik vind het prettig dat deze twee grote partijen bruggen slaan naar elkaar... en ons land verenigen, tussen aanhangstekens? Hoewel hij op geen van beide partijen gestemd heeft, beste Frank... wil hij deze regering toch graag een kans geven. Hoop zelfs dat ze vier jaar blijven zitten en sluit af met ook dat, ook dat verdient Nederland, Bert. Nou ja, in Spanje, Italië, heb je technocratische uh, kabinetten. Eigenlijk krijgen we dat hier nu ook. Het, uh, dit kan, kan geen kabinet zijn met een hele brede maatschappelijke visie, want daarvoor verschilt het veel te veel. Dus gaan ze heel, wordt het een, een, een pragmatisch kabinet. Misschien wel een, een technocratisch kabinet. Ja, ik, ik, ik maak bezwaar tegen de, de, de, de term hoor, die die uh, briefschrijver bezigde. Want uh, zeker zo'n spekman heeft laten breken dat, dat we nog lang niet verenigd zijn. Spekman is de man van het verdelen? Ja, de man die dus uh, feestje viert als er wordt geniveleerd. Een kloof dus uh, gewoon handen ja, of die, verbreed? Ja, die, die, die, die kloof heeft hij voorlopig eventjes verbreed. Dus ik ben, nou, ik ben ook benieuwd wat er gaat gebeuren. Er zat ook weinig anders op dan dit kabinet. Doe, doe mij maar een andere mogelijkheid. Die was er volgens mij onder niet. De, het vorige experiment met de gedoogsteun, dat, uh, dat kon, uh, kon niet slagen, Bert Wagendorp. Nee, dan geef je toch de voorkeur aan dit. Dit is toch duidelijker. En uh, uh, overigens, uh, als je kijkt naar de, naar de immigratieparagraaf van dit kabinet... dan uh, is al, uh, heeft Wil is ook niks te klagen. Boudewijn en Jantien worden getroffen volgens de mopper smurven op NOS Radio 1. Het is wel degelijk NTR hoor. Moppersmurf, ja, nou, nou, dat is ook zo'n kwalificatie die dan, die, die, die dan langskomt. Zijn dat wij en Jantien die dat laten weten? Nee, dat is oh. uh, Giselleckens. <laughs> en hoe nog een tweet. Hoe denken VVD-stemmers dat er 24 miljard bezuinigd moet worden... zonder zelf extra in de portemonnee geraakt te worden? Let wel, extra. Nou, ja, let maar je bezuinigt helemaal niks met, die, met deze maatregel. Geen ge ge ge ge cent. Het is gewoon herverdelen wat ze doen. Nou, dat is ook de grote spin. Hè? Ja. Het bezuinigen was het toverwoord in de vorige kabinetsperiode. Maar het is inmiddels ook al een heel weekend lang uitgelegd dat hier geen Nee, maar toch, is. Toch hoorde ik Ronald Plasterk op de tv. En die, die schaat dit toch ook weer in de, in, de, in de categorie bezuinigen, terwijl dat inderdaad niet waar is. Nee. Wat gaat er nu de komende week gebeuren? Wordt er toch een grote afkoelingsperiode ingelast of um, gaat dit door? Bijvoorbeeld in de Telegraaf morgen. Nou, Ik, ik vond het wel interessant wat Kees Boonman in het programma hier aan voorafgaand uh, zei. Dat Bij Sven? Die veronderstelde dat het misschien zelfs wel eens over deze kabinetsperiode zou kunnen worden heen getild. Door een politieke en Dat vond ik truc. een interessante analyse, door een politieke truc, ja. ja. ja. Gaat dit dus liggen, Bert? Ja, dit gaat liggen, want uh, ik zag uh, bij onze klant vandaag, Xander van Uffel, al een uitgebreide analyse. Maar het zei moet helemaal niet gaan liggen. Nou ja, nee. Van wij, wij, wij, wij, wij op het ophef dat die, die komt wel weer op andere punten. Maar uh, nee, dit, wij, wij doen dit een paar twee weken en dan is iedereen er ook flauw van, weet je wel. Dan uh, heeft iedereen getwitterd en uh, ja. zijn plaats in de puntenwolken bepaald. <laughs> ja. En dan is het gewoon uh, volgende, volgende onderwerp. Want dan. Uh, ja, we gaan, Zij gaan we, heel snel, ja, dan, dat, dat, dat weet Rob, dat weet ik Maar, ja, Soms, maar dan, blijft toch, dan blijft toch het, het item wel bestaan, dat van, dat, dat van de grote bedragen. Of wordt het dan in twee, de komende twee weken echt duidelijk over wat voor bedragen het gaat? Dan gaan mensen zich minder zorgen maken. Ja. Wordt het dan weer naar de portemonnee ja, dat, toe gespind? Zijn jullie vanochtend al een beetje mee begonnen? Ja, daar zijn zo? we mee begonnen, ja. Wij ja, ja. ja. zijn we begonnen met het idee van het is... Maximaal 240 euro, geloof ik, als je 70.000 verdient. Dus het, het, het, er treedt al een soort uh, nuchtere beschouwing in. En, en ongetwijfeld gaat de uh, gaat, uh, VVD gaat, uh, hier uh, gaat terug onderhandelen. Het was vroeger altijd het, uh, het, het punt wat, wat ze de PvdA verweten. Maar dat zullen zij nu moeten gaan doen. En laten we niet vergeten, het duurt nog 14 maanden voordat het in werking treedt. Dus Meneer zo, Mulder ja. heeft inmiddels gemeend, gemaild... Het vorige kabinet was het beste. CDA is de schuldige. Zij hebben Wilders weggejaagd. De pers bepaalt. We zouden persvertegenwoordigers moeten kiezen in plaats van de politici. Ja. En Pers -vertegenwoordigers. Pers vertegenwoordigers. Bert en ik in de regering. Ja, tuurlijk. Dan gaan we met deze buscampagne voeren. Dat is, dat is nog erger dan Samson. De, de bus komt naar u toe. <laughs> en we hebben het nog niet eens over Amerika gehad. Blijkt er toch nog iets belangrijker aan de hand te zijn... dan Amerikaanse presidentsverkiezingen. Bert Wagendorp van de Volkskrant. Rob Hoogland van de Telegraaf. Uit de Bermuda-driehoek van de kolonistiek in Nederland. Zelf gekozen door hun kranten. Ik dank jullie wel voor jullie aanwezigheid in de bus. En nog veel ophef. Europees voetbal, Radio 1. Morgenavond in de Champions League. Oh, Albert Oh, die is die kwijt. Korte hoek, voorzitter. Manchester City, Ajax. De hele beste bal. Doelpunt. Ja, tegelijk maken. De Champions League. Morgenavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk voor alle vaste onderhoudsprijzen op Volkswagen.nl. Dit is Radio 1.